Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Duitse vrouw die op Texel werd vermist is weer terecht. Dat zegt de politie. Alles zou goed met haar gaan. Sinds zaterdag werd de vrouw van 46 vermist. Ze zei dat ze de hond ging uitlaten, maar ze had geen hond bij zich toen ze wegging. De politie, kustwacht en een team van gespecialiseerde veteranen... hielpen de afgelopen dagen mee met de zoektocht naar de vrouw. Voor de derde dag op rij is China bezig met een militaire oefening rond Taiwan... Dat doen ze als reactie op het bezoek van de Taiwanese president vorige week aan de VS. China is daar niet blij mee. Ze zien Taiwan als een afvallige provincie en vinden dat het bij het Chinese vasteland hoort. De oefeningen hebben daar ook alles mee te maken, zegt deze China-kenner. Zo'n omcirkeling van het eiland dat wordt door experts ook wel gezien als een manier om het eiland terug te brengen bij de Volksrepubliek China. Dus om het uiteindelijk te annexeren. Dat zou een van de mogelijkheden zijn om, ja, om dat eiland terug te brengen bij het vasteland. China zegt dat daar niks van klopt. De oefeningen zouden alleen bedoeld zijn om Amerika af te schrikken. En nog steeds zijn tv-programma's en films vaak lastig te volgen voor doven en slechthorenden. Mijn collega Matthijs keek een serie waarbij het wel goed geregeld is. Mee met roja, zij kan net als anderhalf miljoen andere Nederlanders niet goed horen. En voor mij helpt het ook als er dan bijvoorbeeld in de ondertiteling staat van uh, iemand gedeeld of er wordt gejuicht of iemand houdt. Dat geeft mij meer inzicht in uh, de emotie ook. Hier staat tussen haakjes motorstart. Want dat zie je niet in beeld, een auto. Nee, maar het is voor mij wel fijn om te weten dat dat uh, op de achtergrond gebeurt. Vijftien jaar geleden werden de regels voor ondertiteling vastgelegd. En die zijn daarna nooit meer veranderd. Daardoor zijn er voor bijvoorbeeld streamingdiensten nog helemaal geen regels. Het weer bewolkt vanuit het westen op steeds meer plekken regen. 11 graden op de Wadden, 17 in het even ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer in onze regio op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar bij Bergen. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort.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 My Daddy heet het, van Beyoncé. Ja, ja, Ja, we zitten hier uh, nog steeds in het Zandvoort uh, Museum. Het is heel gezellig. Hoop, uh, het is mensen. Zijn gezellig. We, het is heel leuk. Hè? Leuk dat we hier uit kunnen zenden. Ja, en, uh, we gaan het tweede uur beginnen van Goedemorgen Zandvoort. Inmiddels is uh, aangeschoven Ingrid Loogman...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 Ja, wat heeft hij niet gedaan. Hij was Sinterklaas. De Sinterklaas, bij de, inderdaad. Bij de intocht. Ja. Duistergast. Duistergast zat hij bij. Daar hij kunnen we ja. straks wel even dieper op ingaan. Uh, de, um, hij heeft natuurlijk carnaval gedaan. Hij carnaval. 1 uh, april genootschap. Musicals. musicals. musicals ja, heeft hij gedaan. 1 april genootschap. Ja. Kunnen we ook erbij. 1 april genootschap. Uh, uh, ja, nou, nou, ja goed. Bij? We gaan er op, uh, allemaal uh, op in. Uh, zo. Uh, laten we beginnen met uh, uh, hoe het eigenlijk begon. Want jou, uh, uh, jullie vader komt niet uit zelf. Nee, hij komt uit Amsterdam. Amsterdam. En uh, voordat hij in Zandvoort uh, kwam, woonden ze in uh, Hoofddorp. Hoe kwamen ze hier terecht? Uh, door door uh, zeg maar een, een vacature, vacature van uh, de Van de Onderwijzer, ja. Oh, ja, ja, ja. Toch, Ink? Ja, eigenlijk via uh, Goeieroofflaké. Ja. Daar zijn ze toen weggespoeld. Ja. Met de watersnoodramp. Oh, ja, oh ja, de watersnoodramp ja. meegemaakt. 1953. We ja. hebben ze op zolder gezeten 52. en elkaar toen ook gedag gezegd. Want oh was, ja? ja. heel ernstig. Ja.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 En was je en daarna... vader daar ook uh, onderwijzer? Ja. Uh... Oh, ja, ja, ja. ja. ja. Toen was ik acht jaar en toen zijn we naar Zandvoort uh, verhuisd. Ja, ik, ik ben in een hoofddorp geboren. En ik oh, je... was twee, geloof ik. Ja. ja, ja, ja. Nou, dat was wel een feest om naar Zandvoort te komen, hoor. Zeker? Ja, ja. Ik weet wel dat we daar. Dat goed? De eerste keer dat we naar Zandvoort <laughs> reden, toen zijn mijn fout. Toen reden we op de. Op de uh, waar? Uh, even kijken. Zandvoort Nou, de, verloren, de kost verloren. Oh, de kost ja. verloren, ja. Toen zei die van deze huizen kostte wel 100.000 gulden. Ja. <laughs> ja, de ja, er staan er nu een paar deuren, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. ja Maar die huizen stonden er toen ook al natuurlijk. Die de meeste toen dus, ook. Uh, ja. Ja, ja. ja, geweldig. Ja, mijn vader is zelf in Amsterdam geboren. Uh -huh. En mijn opa, was uh, zijn vader, was uh, architect. En die heeft best een, een aantal dingen ook in Zandvoort uh, gemaakt. Oh. Zoals de Sterflet. Nee, dat dat hoog, is aan dat de hand leuk. van mijn opa. En, en uh, Paviljoen Zuid heeft hij Dus de ook vader geboren. van jouw vader? De vader van mijn vader. Ja, ja. En die was natuurlijk ook wel uh, redelijk druk. Die heeft in Amsterdam heel veel dingen in Haarlem. Het Lido Theater. En uh, wat heeft hij nog meer gemaakt? Ja, in Amsterdam heel veel panden. Van ja. Salamander. en ja, Schoenenzaken. Nou, de de, de, de Sterfleet. Dat, dat was in die tijd een gewaagd uh, ja, zeker. gebouw waarschijnlijk. Ja. Hè? Ja. Ik vind het nog, zo, zo, nog, nog steeds een aardig gebouw. En ja. er uh, zijn mensen die het niet zo mooi vinden. Maar ik vind het heel nou, mooi. Het is best iconisch. Ja, ja vind ik ook en wel. En ik, ik ja. hoorde laatst dat... Uh, want de mensen vragen altijd waarom zitten er geen...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 ja, hij heeft uh, een tijd op het, uh, uh, wat was het ook alweer, uh, Oude Bos, een seminarie gezeten. Ja, oh, seminarie nog, ja. ja. Maar dat was niet zijn ding. Nee, nee. Ja. <laughs> dus hij is daar middel of meer uh, weggevlucht. En toen uh, heeft hij mijn moeder ontmoet. Ja ja. ja, ja. En dat was eigenlijk. Uh, woon in Sandport toen. In ja? Ja. Ja. En, en zo toen... zijn ze bij elkaar gekomen. Trix Trix heet jullie ja. moeder. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. ja. En wat, wat deed Trix uh, uh, verder nog? Huisvrouw, ja. Oh, gewoon huisvrouw ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Want jullie waren, hadden dat hadden wel nodig, waarschijnlijk. Hij ondersteunde ja. mezelf. vader. Ik, als ik gek, was ik gek. <laughs> Dat was dan was het wel nodig. Ja, maar wij we, we hebben wel een van de liefste moeders gehad. Ja, ja, deed, ja? Ongeveer ja? zeker. Waar, ja. Als mijn ja. vader uh, mijn moeder niet had, dan ja. nee, begrijp ik wel. Een anders begrijp ik. Even de ja. liefste vader, zo ja. waarschijnlijk wel. Hè? Nou, als vader was het uh, toch een heel ander verhaal. Want die kwam natuurlijk uh, uh, thuis en dan had hij veertig kinderen uh, de hele dag om zich ja. heen gehad. Ja, ja. En toen kwam die... hij thuis en toen had hij iets van... Houd uh, je mond. Nou ben ik even klaar Nee. Ja, ja, ja, ja. Dus, en dan liepen wij op straat. En dan zeiden ze, god, dan heb jij toch een leuke vader. En dan, wij bege, ik begreep dat niet zo goed. <laughs> ik ook niet nee. zo goed, nee. nee dus... Want jij was toen ongeveer 9, Ja, dat denk ik, ja, 8, 9. En wij mochten niet bij onze vader in de klas, want dat was verboden toen. Dat was verboden? Ja, dat was uh, volgens de wet verboden. Vond je dat jammer 9, nee, gelukkig niet. Nee, nee, niet nee. Helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Dus ik, ben, ik heb de Karel Dommelschool gezet Kale En Dommel. Ingrid ook. Ja. Ja? En, en Baudi, mijn broer, uh, die heeft geloof ik één of twee jaar, een jaar bij een mijn jaar vader. Bij mijn klas, vader. Ja. Niet in de klas. Jawel. Nee, nee, niet, nee? nee, nee, oh, nee. die zat oh. bij Vlas volgens mij. Oh, okay. Want dat mocht en, ook en, niet.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 Nee. Maar hoorden jullie in die tijd al van uh, andere kinderen uh, Ja, jullie vader geen zo'n leuk? Zonder... Ja, ja, ja, ja, zeker. Hij ja? nou, had in de klas altijd uh, uh, had verzonnen die verhalen van uh, Sissy de Aap. En Sissy, de mensen die bij hem in de klas hebben gezeten, weten dat ongetwijfeld nog. En uiteindelijk heb ik uh, in, in, de, in de laatste periode van zijn leven heb ik hem uh, zo opweten te naaien om dat op papier te zetten. Ja, ja. Toen heeft hij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 En uh, uh, ja, dat is toch ook alweer uh, bijna twintig... twintig jaar geleden. Ja, twintig jaar. Ja, steeds. dit jaar twintig jaar zelfs. Ja, steeds. In december uh, hè? Ja. ja. ja, ja, ja. Want ja. hij ligt hier uh, open graven in Hij ligt hier op... op de graafplaats. Ja. Ja. met mijn moeder en mijn ja. broer. Ja, ja inderdaad. wij zijn de enige die over nog. Ja. <laughs> nou ja, uh, uh, blijf nog even bij <laughs> ons, zo. Ja, zeggen. Ja, nou, heel graag. Dank u wel. Maar goed, uh, uh, dat was al van Want uh, ik las ergens dat de eerste uh, week dat hij daar kwam begon niet meteen eigenlijk met een musical ja. Ja, voor de kinderen. Klopt wel? Ja, ja dat klopt. Ja. Het was een hele jonge ontwijzer, want uh, hij kwam in, een, uh, in een, een jasje en een broek, terwijl ze daar allemaal oudere ontwijzers pak ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. en een stropdas. En hij ja. was heel jong en dan kwam hij op de scooter En los uh, op, de op de scootertje. Ja, ja, ja. ja. ja. Bella, ja. ja. Je had een scooter wel, ja. en op een gegeven moment ging hij ook op vakantie in eentje op die scooter. Ja, ging je ja, naar Italië om te kijken. Ja, hij was altijd kunstvriend. Ja, hij was Hij, was een uh, ja? hij wist ja. overal wat vanaf. Ja. Ja. En geweldig. Ja. En hij was ja. natuurlijk heel erg betrokken bij uh, alles wat Egypte was: ja. de, oudheid, uh, ja. de oudheid van Egypte. En uh, dus, uh, later is hij ook allemaal die beelden gaan maken en, en uh, heeft, hij, uh, heeft hij ze enorm uh, ingezet om, om, om, uh, om mensen en kinderen uh, van van, van die geschiedenis. hoe noem je dat? Te enthousiasmeren. Ja, bij te brengen. En, ja, tuurlijk. En, uh, dus wat dat betreft. Uh, heeft hij. Uh, ja, heeft wel een hele hoop betekend. Want gaf hij anders les dan, dan de andere leraren? Ja, ik denk het wel, denk wel ja. Hij was wel streng, toch rechtvaardig. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, gisteren heeft, heb ik uh, uh, bij de opening hier. Uh, Johnny Krijk heb nog een paar vragen gesteld. Ik mm -hmm. vond het echt bijzonder hoe hij er over mijn vader sprak. Ja. Die heeft bij hem in de klas gezeten? Ja, bij hem in de klas oh. gezeten. En, uh, maar die heeft hem ook wel een beetje begeleid in die periode. Ja. ja. En, en, en dat, uh, het blijkt dat Johnny dat Zo nog steeds heel erg uh, gewaardeerd heeft. Johnny uh, uh, junior. junior, hè? ja. ja. ja. Maar ja dat was, En wat, wat hij uh, gisteren zei, ja, dat vond ik echt uh, uh, heel mooi. Hm. Dat was een heel mooi, mooi verhaal. Ja, leuk. leuk. Dus, uh, ja, dat, uh, en dat, dat geeft ook wel aan uh, hoe betrokken hij bij de leerlingen was. Uh -huh. en, uh, uh, dat hij uh, ook leerlingen apart wilde helpen. En, en, uh, ja, en zeker. En hij heeft heel veel mensen... Bij, het, was, het was zo sterk. Ik werkte bij Drommel.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 En dat, ja, de foto bestaat nog. Ja, ja, ja. Dat ja, kun je jullie niet meer dingen. bedenken ja. natuurlijk. Nee. Maar dat artistieke, dat is bij jullie ook een beetje uh, ja, achtergebleven. Best, ik bedoel, jij in de, in, de, in de muziekwereld. Ja. En jij, Ingrid, uh, bent nu kunstenaar, zeg maar hè. Mag ja, mag bronsbeeldjes maak ik. Ja, je ja. maakt bronzerbeeltjes. Ja. Nou, dan ben je toch eigenlijk de kunstenaar een beetje. Maar je maakt beeldjes, Maar uh, dat komt door je vader, denk je? Of? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Alleen hij maakte ze na... Egypte. Ja. Hij uh, maakte de malle voor. En dat is helemaal geen leuk uh, procedé. Nee. Want dat stonk ook altijd bij ons ja, thuis. Ja, dan moest ja. dan met beender mee. Op Marie verwarmd worden. Ja. En dan. Het een zootje. Maar jij ontwerpt die beeldjes zelf. Ja, en nou, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb het gezien op je, op je website. Je maakt prachtige beeldjes, Dankjewel. moet ik zeggen. Ja. Ja. Vooral van vrouwen. Nou ja, goed, ik ja. Uh, val op vrouwen. en uh, <laughs> ja, Daarom vind ik het misschien wel leuk. Maar het zijn schitterende, schitterende beeldjes. En nou dan kun je van brons natuurlijk heel mooie dingen ja. maken. Hè. ja.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 Dus dat, dat is eigenlijk wel, wel mooi... dat je daarvoor ja. uitgenodigd wordt, hè? Ja, zeker. Hè? Want uh, ja, ze hebben daar een commissie, Erg streng. En, uh, ja. Ja, dat is wel en leuk, leuk om mee te doen, dan. Ja. ja, zeker. Nou ja, goed. Ik kan me voorstellen... dat ze ook vallen op die beeldjes. Ik bedoel, ja. uh, heel mooi. Ja. Uh, we gaan even uh, uh, terug naar... Uh, uh, jullie vader, want... Uh, daar gaat het we zeiden om. al, uh, Duistergast... Daar, uh, Duistergast is zeg maar... een, een uh, ja, wat zou ik, doen? Zou ik noemen? Sociiteit. Ja. Sociiteit ja. ja. Daar was hij een prominent uh, lid van... Ja, daar was zij een prominent lid van. Een, een, een, nou ja, nog meer zandvoorters die ja, daar... Ja, daar weet ik niet zoveel van. Nee, maar de, b, b, Wim Nederlof zat daar. Ja, en, ja. Uh, Peter Keller. Peter Keller. Ja. En, uh, en, nou, Peter wel, Kok. Peter Kok. En, en, uh, dus dat, ja. Waar, ja, dat waren wel goede feesten die ze daar ja. gaven. Ben jij er ook ooit geweest, geen, of niet? Nee, natuurlijk. Dat was te klein. Ja, Het zat toen ja. op de me ik herinneren hebben ze tijd gezeten. Ja, hier, hier waar we ja, hier, zitten. Tegenover. hier tegenover. Ja. En daarna...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 op een groot beeld, he, was dat heel zo. groot beeld, maar het was een enorm zwaar, ja, een zwaar enorm beeld. Ja. Ik kon helemaal niet natuurlijk. Nee. Had er lang op de maar, bodem gelegen. Maar het ja, ja. dat paasbeeld is natuurlijk van het paaseiland. Dus ja. dat was, nou, dat was natuurlijk iets uh, dat het in zondag aangespoeld was. Ja. Ja. En uh, nou, dat, uh, al het nieuwste bij een uh, kranten en televisie en, en, uh, in die tijd. Is maar een, niemand denk, had in het begin, begin door dat dat in de jaar? Ja, Niemand had door dat het in het begin dat het een hele pil groot Natuurlijk, duidelijk dat er een ene grap ja. werd. En, ja. uh, en dat beeld staat nog steeds in zuid uh, ja, mooi, uh, ja. op, de, ja. op de boulevard. Ja. Dus, uh, Wat zullen ze gelachen hebben daar? Dus. Ja, natuurlijk. Ja. <lacht> ja. En mijn vader <lacht> maakte toen ook kleine afbeeldingen. Kleine beeldjes ervan. Dus die gaf hij dan ook aan iedereen. Uh, <lacht> uh, mijn vader was wel van het weggeven. Ja? Ja, er zijn heel veel mensen die beeldjes van hem hebben. Ja. Ja. Nou ja, leuk toch? En hij gaf alles weg behalve geld. Ja. En die liet hij in zijn zak. was heel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 En, uh, en die zat op het bureau. En toen uh, vroeg, uh, vroeg G van, uh, mag ik hem uh, even spreken tegen de politie? Dus ja, ja. Nou, die man werd erbij gehaald. Dus ja. Waarom heeft u dat gedaan? Ja, ja. Uh, moeilijk en uh, arm. En uh, nou, uh, kijken. Dachten dat er veel geld was. En, en je kent het wel. Dus heeft hij meegenomen naar zijn atelier. En dan heeft hij die man allemaal beeldjes gegeven. <lacht> maar geen geld. Maar geen geld. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus wat dat betreft was hij wel heel, was heel mega sociaal, ja, weet je ja, wel, en, mooi. en uh, vond altijd dat iedereen een tweede kans moest hebben ja, ja, in zijn ja, leven. Ja, ja. En, en, maar ja, wij waren natuurlijk toch een soort van buitenbeentjes in, in uh, want ik ben dyslectisch. en dat was toen onbekend. En, ja. en als je dyslectisch bent, dan ben je erom. Ja. weet je wel. En uh, nou, uiteindelijk, uh, uiteindelijk uh, uh, heeft hij, uh, ja, dat heeft hij nooit zo kunnen waarderen, want hij vond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 Heel intelligent. En uh, uiteindelijk uh, heb ik een bedrijf gehad. En ik maakte uh, uh, televisieprogramma's. Uh -huh. Ik maakte uh, met Katarine Keil dat yeah, programma. Yeah. Elke, elke dag. En ik maakte Reur met Jan Lenverink. En, en uh, nog meer van dit soort uh, uh, programma's. En uiteindelijk uh, heb ik hem een keer meegenomen naar Katarine. Uh, naar en toen tegen iedereen gezegd. Jongens, mijn vader komt. We moeten even een VIP-arrangementje uh, mee." Yeah. We moeten even een VIP-arrangementje tegenaan. Nou, dat is ook wel gebeurd. Yeah. Dus ja, eerst... Uh, we hadden ook iemand die het uh, publiek opwarmt. Ja, meneer Loogman is hier, meneer Loogman. Gaat u even staan met uw vrouw? En, uh, nou, iedereen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 <laughs> <Ja>. <laughs> ik zei, nou ja, de helft. Ja. Zoiets. Maar ja, er lopen weet ik veel honderd rond. Ja, natuurlijk. Zo ja. bij zo'n programma. En is een grote show. En, en, uh... Hij zei, maar dat, dat is dus van jou? <laughs> ja, een ja, soort van.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 Was het met jou ook zo? dat die, uh, Nee. Ach, nee, nee, jij niet, was. Uh, niet. Uh, <laughs> ik heb een beetje gedijst. Het nee. ja. was altijd heel uh, uh, timide. Ja, timide? Nou, nou, ja, goed. Verlegen heet dat verlegen. Ja. ja. Was je nou, verlegen? Ja. ja. ja. Maar hey. we hebben het zo. Uh, hey. Ja, sorry. Ja, ik heb nog wel wat leuke. Uh, ja, zeker. Nee. Uh, Mijn vader bijvoorbeeld. Uh, hij had een. Uh, Leer, hij mocht de kamer niet in omdat hij buiten bezoeker kwam. Uh -huh. En Toen veldde hij dat hij de pastoor was oh, ja. <laughs> van de zieken. Nee. En toen mocht hij natuurlijk naar binnen, nou ja. dat soort. Ja, de... en Grapel, groen, ja. sportdag um, van de ja. uh, Waar Heel vaak uh, kwamen ze als winnaar uit de bus. En dan kwamen ze bij mijn ouders thuis. Uh -huh.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 was. En hij, hij wist ook dat ik op mijn duim zoog. Ja. <laughs> moest hij niet enorm lachen? Of? Ja, ja, dat weet je ja. wel. Ja, maar maar dat, ik trapte er natuurlijk vol in als kind. Hoe lang heeft hij dat gedaan? Ja, jaren. Ja, jaren. jaren. Ja, het was echt ja. dus in de Sinterklaas van Zandvoort. Ja? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En ik ben ook ja. nog, uh, ik ben ook nog uh, met hem en Boudewijn uh, uh, van Duivenvoort. Daar waren, waren, waren wij de pieten. Bobo. Ja, met Bobo. God en geloof. Ja? Oh, Zwarte Piet uh, ja. later. Zo maar toen was hij wat was ouder. ouder waarschijnlijk. Toen uh, geloofde meer in Sinterklaas. Nee, toen was ik wat uh, nee, nee, nee, ouder. Nee, maar zo nee. lang heeft hij dat gedaan dan? Ja, ja, ja. Ik denk ja. wel uh, minimaal uh, 10, 15 jaar. Ja, misschien nog wel langer, maar ja. goed... Uh, dat was wel een leuke tijd. Ja, natuurlijk. Het een leuke tijd. Ja, Ja. En goed, op een gegeven moment uh, stopt hij hey, met, met het, het, het onderwijzen zijn. zeg maar. Ja. Wat heeft hij toen later nog gedaan? Nou, hij ging vervroegd met pensioen omdat hij last van zijn hart kreeg. Oh. En toen had de specialist gezegd van uh, ja, hij mag zich nooit meer uh, druk maken of kwaad nee. maken.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 Vrienden in Frankrijk waar ze heel ja. vaak naartoe gingen. Ja. Ja. Van, van, van waar die fascinatie voor de Egypte eigenlijk? Uh? Weet ik niet. Nee, dat weet ik nee? ook niet. Nee. Nee? Nee. Maar ook maar voor Frankrijk. Er, ja, ook. Weet je, nou ja, Franco Viel, ja. hij is ook uh, ambassadeur van de Calvados. Was ja, hij oh, ook? Ja. Ja. Ja, oh, een Calvados-expert. Oké, okay. ja. Ja. Nou, dat is heerlijk. Ja. Calvados. Ja. Ja. Ja. Dus dan, uh, we zijn er ook een keer geweest, daar, dan, dan word je geredderd ja. bij de Calvados. <laughs> in in uh, Deauville was dat. In, een, in het kasteel. Ja, nee, waar de film ook is. Een theaterachtig hotel. Hotel uh, Normandie, ja. En daar loopt iedereen in capes en met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 En, en, uh, ja, dat ja, zou zomaar kunnen. Was ja. Bacardi. en op een gegeven moment vroeg dan die uh, uh, uh, Doonjeen, die vroeg van Keskezella, en toen zei mijn vader Lolo, de is water. Hij en was en, in. Uh, dus op een gegeven moment werd die opengeschroefd <laughs> en die alcohol En Die man die proeft, die zegt, c'est pas de l'eau, c'est uh, rum. <laughs> en zei, dit is mijn vader, zei, zet die miracle." je. Ja. <laughs> okay. Hij was naar Lourdes geweest. Zei ja. <laughs>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 En hij was uh, een hele goede vriend van Toon Lavertu. En Toon de, Lavertu de, was ouder. Ja, die maakte de, grafzerk de, de in, inderdaad. In, in, ja. in Zandvoort. En uh, als ze ergens waren, zeiden ze altijd dat ze uh, hadden gestreden in, uh, in uh, Indonesië. En uh, ja, dat mijn vader was uh, beschoten en die had altijd uh, gaten in zijn rug. Ja, <laughs> ja nou dat het vreselijke verhaal. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, we zijn ook een keer met z'n allen naar een zwembad geweest, een of ander park. En uh, mijn vader. Die wilde niet het zwembad in, dus geen uh, zwembroek aan. Die zat gewoon met zijn kleding daar. Maar dat mocht niet. En toen kwam een badmeester naar hem toe en die zei: van uh, je ja, mag hier helemaal niet zitten.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 Ja, en hebben, ze, hebben we zo'n leuke tijd gehad?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 Ja. Toen ben ik in het bad gaan liggen. Ja, heb ja, de, de, de, de, mijn matras in het bad gelegd. En ik denk, ja, dat trek ik niet meer. Nou ja, het zijn in ieder geval uh, prachtige verhalen over jullie vader. Uh, ik denk dat de hoofdstand voor dus jullie vader uh, gekend hebben natuurlijk. Hè, door Zeker, Hanis kan niet school. anders. Ja. Ja. Ja. En ik hoor ook alleen maar goede verhalen over hem. Uh, ja. Geweldig dat hij ja. hier ook uh, in stond voor uh, ja, aanwezig leuk. is. Hè, want ik zag uh, dat je ook een foto had genomen op de boulevard... Uh,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 Daar ja. hangen ook ja. die. die nou, uh, heel bijzonder. Ja, ja heel leuk, leuk He? toch? Ja. ja. dus zie je opeens je eigen vader terug. Ja, Dat is natuurlijk geweldig. Ja. Ja. Oké, okay, nou we gaan er een, een eind aan breien. Want uh, we hebben nog een gast zo. Uh, hm. ja, Telefonisch weliswaar. Die jouw, jullie vader ook goed gekend heeft. Willem Michel. Ja, ja, ja zeker. Ja. Nou ja, goed. Die, die, ja. Ja, Ex-prins Carnival natuurlijk. Dus misschien ja, kan leuk. hij zo ook, ook nog iets vertellen leuk. over jullie vader. Ja, ja, ja, ja. Maar we gaan even <laughs> eerst muziek draaien. Uh, uh, wat gaan we draaien? Kung Fu Fighting. Ja, Kung Fu Fighting. Fighting.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 Nothing left All gone and run away Maybe you'll tarry For a while It's just a test A game We hadden even wat uh, problemen hier. Uh, nee, het um, zijn uh, geen problemen. Nee, problemen zijn er om gelost te worden. Juist. Uh, weet je wel, hè. En We hebben de beste technici hier. Ja, daarom. We hebben, als het goed is aan de lijn... Wim uh, uh, Buchel, Goedemorgen, Wim. Ja, dat klopt. Ja, Goedemorgen. Wim. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We konden je bijna niet bereiken, maar uh, eindelijk wordt alles Ja, ik, ik heb een...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 Wat goed. En uh, ja, die, die hangt er nog of niet? Of is die ooit uh, vertrokken? Nee, want wat is er gebeurd? Je had de plasmat gewoon. En die liep altijd uh, met de kinderen naar de pelikaanhal voor gymnastiekles. Ja. En die kinderen die gingen peuteren aan die steentjes. Oké. Okay. Dus dan kwam op een gegeven ogenblik de zouten lucht <laughs> En die hele, hele ding is verdwenen. Ik heb er nog een hele hek om laten zetten. Genel. Maar het heeft niet geholpen. Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, jij kent hem ook van, van duistergasten, hè? Ja, natuurlijk, want wat, wat is het verhaal? In 1984 werd ik schrijfzetten ze op de Olympische Spelen in Los Angeles. Ja. En uh, toen had een duistergast, die gaven jaarlijks uit de tafel van verdiensten. Uh -huh. En ze hadden besloten dat Wim Michel, die kreeg de tafel van verdiensten. En die werd gemaakt door geen loonman. Dus die heb ik een hele tijd uh, thuis gehad. Wat Waar hij gebleven is, dat weet ik niet meer. Maar ik vond het uh, hele aardige mensen... Zowel ja. G als Trix, En uh, in de daar woonden ze en daar stonden al die beeldjes. waar ze dochter het over had. die stonden allemaal voor het raam. Ja, dat klopt. Ja, je heeft je meegemaakt met de organisatie en zo van de 1 april en, ja. de, en de carnaval. Nou, je bent, je bent ja. zelfs carnaval, prins Carnaval geweest. Uh, ja. uh, daar had je ook met hem, met hem te maken, hè? toch? Ja, hij, hij zat natuurlijk eh, helemaal in de organisatie van, eh, van Duistergas, ja. net, met de namen die net allemaal genoemd zijn van Peter Keller, noem maar, maar op, en Peter Kok, en, eh, ja, dat was een eh, geweldige tijd. hele leuke sociëteit was dat. Ja. Ja, ja, want wanneer was je die de... Prins Cardeval, uh, Wim? 1971. 1971? <laughs> ja.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 met zijn stok ja. en de kwallentrappers. Ja. Uh, dat waren toch mooie tijden. Hè? Ja, schitterend. Ja. Hoe, hoe komt het eigenlijk dat, uh, dat uh, de Sociëteit Duistergast uh, is gestopt? Ja, er is op een gegeven moment uh, er waren moeilijkheden. Ook met de accommodatie, weet je. Okay. En op een gegeven moment kwamen ze met pompen terecht. En uh, er is uh, een bestuurruzie ontstaan.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 Oké, okay. uh, is wel een aantal jaren overheen gegaan voor het zoveel dat soort. Ja, ja, ja, ja, ja. Goed, uh, Wim, we gaan even over, over jou zelf praten. En, uh, want jij bent natuurlijk ook ja. eigenlijk een beroemde zoonvotter, hè? Maar eigenlijk zeggen. wel, ja. ja. Jammer dat je hier nou, niet, niet hangt, maar uh, uh, jij bent geboren... Ik Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Ja, je, je hebt een aantal keren gebeld, dat weet ik wel, maar dat lukt ook niet, geloof ik. Nee hoor. <laughs> nee, hoor, nee hoor, Wim. Hé, hey, luister, jij bent geboren in Nijmegen op 22 maart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 Nee, oh, wat ik ga niet meer lopen. Zo... Dus ik ben aangewezen op mijn uh, scootmobiel. Ja, heb je scootmobiel? En dan ja, daar kun je nog wel mee. Mijn vrouw die, uh, die moet me naar beneden uh, duwen in oh, Een ja? duwstoel. En zo kom ik in die scootmobiel en zo. Dus ik denk, ik doe mijn telefoon niet. Nee, dat is prima. Dat maakt verder helemaal niet uit. Maar uh, je kunt nog wel iedere vrijdag naar uh, de kroeg om uh, met iedere je vrienden vrijdag wat te gaan drinken. we <laughs> nog even. Ergens een morgen. Er ja, een hart. Hart. heel rustig. Dat doe je hartstikke goed. Uh, je ja. bent geboren dus in Nijmegen. Hoe ben je er zo voor terecht gekomen?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 Hmm. En toen heb ik tien jaar lang moeten wachten op een stukje grond. Zo. En die kreeg ik op een gegeven moment in de AJ van de Modestra. Ja, en daar is toen, uh, zeg maar, de Sportschool Buchel uh, begonnen. Ja. He? En in welk, ja. welk jaar ja. was ja. dat, uh, Wim? Dat was in 68. 68, 68. Nou, dat heb je heel en lang. En, ja, je hebt heel lang en, gedaan. Ja, he? tot aan met, ja, tot aan het. Uh, ik was bijna 65, toen kon ik het verkoopakkoord van Geest. Ja, inderdaad. Oh, ja. Nou, toen is het KennenMU geworden. En uh, dat heet ook nog ja, heel langzaam. Nu, nu worden het flats. Ja, het, nou, nee, nee, geen ja, flats. Nee, nee, het staan al een paar jaar leeg, dan maar er komen nu de kom de huizen bouwen. Ja, ja, vijf huizen gaan ze er bouwen. Oké, okay, ja, oké. Okay. Okay, ja, okay. dat ja, klopt. Dat ja, en we hebben Kort van de Geest laatst nog in de uitzending gehad ook. Dat heb je misschien gehoord. Heb ik gehoord, heb ik gehoord. Die had goede verhalen over jou ook. Dus. Tenminste, die had goede woorden voor jou over in ieder geval. Ja, en die kent jou dat kan natuurlijk... ook niet anders. Ja, nee, dat begrijp ik. <laughs> uh, ja, joh. Uh, Want die kent jou natuurlijk aan die judowereld. En uh, nou ja, ja, daar ben je op een ja. gegeven moment in ja. terechtgekomen. Terecht uh, zelf, ja. zelf, zelf judo of heel snel uh, in de scheidsetterswereld? Huh? Nou, het is namelijk zo toen ik op het Zijfers kwam. Was in, in 1953 was ik, uh, nou, ja, uh, 22 jaar toen was ik helemaal nog niet wat judo was. ja. Yeah. ik kwam dan voor voetbaltrainer en uh, toen was het de keer terug weer te zeggen. ja nou, zoals hij zegt, is judo niks voor jou, jongen. hij zegt, is lekker binnen. nou, zo heb ik gekozen voor judo en in 1955 afgestudeerd en in 1956 kwam ik in de Nationale Scheidsrechtscommissie en daar heb ik 43 jaar ingewerkt. zo. So. De hele wereld over geweest, overal lesgegeven. Dus in Nederland lesgegeven. In Zweden, in Finland. In Noorwegen. In Curaçao, in Suriname, noem maar op. Geweldig, geweldig. Lesgegeven. Lesgegeven en over in, de hele wereld. In arbitrage, zeg maar. Ja, in arbitrage. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja, ja. En in 1971.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 die ja, dat is een uh, internationale maffia, Marteo Art heet dat. En die Marteo doen Marteo. alles in de breedte sport, die doen geen wedstrijdsport. Oh, op die manier, ja ja. Die organisatie. En die zijn in aanraking gekomen met Joe Powell uh -huh. en met uh, Richard van der Bijl. En die dragen uit het Kodokan, Tata. Ja. En Kata, dat is dus, uh, daar zijn momenteel wedstrijden in, in mm -hmm. Kata. Mm -hmm. en, uh, geen judo-wedstrijden, dat doen ze niet. Oh. Dus ze doen alles voor de brede sport. Ja, ja, ja. En die hebben een samenwerking gezocht met hun. Omdat er heel veel uh, klachten waren over de Nederlandse gradencommissie. Uh -huh. Hoofdgradencommissie, dan weet je. Ja, en er waren ja, ja, mensen ja. bij die heel veel trainden. En die al der, na dertig jaar nog steeds geen zesde dan konden worden. Oké, okay, ja, ja. Want over en dan die dan nieuw... ja, gesproken. Want jij bent de achtste don, hè? klopt dat? Dat is vrij ja. hoog hè, in het bureau. Ja, dat is vrij hoog, ja. En ja. Je hebt nog een negende dan. Er zijn maar heel weinig mensen die dat hebben, hè? geloof ik. Een negende Ja, in, in Nederland hebben we er maar twee. Twee maar. En hoeveel hebben er de achtste ja. dan? Een stuk of tien. Een stuk of tien. Nou, dat is ja, toch liefde. een uh, select, select gezelschap ja. kunnen we ja, zeker. Hartst, ja. Hartstikke mooi natuurlijk. En uh, jij, jij bent nog meer gedaan. Hè? Je bent voorzitter geweest van Sanford Meewen ook een tijd, klopt dat? Ja, ja, ja. Ik was een beetje de laatste voorzitter van Sanford Meewen. Ja, en Daarna, is, het... daarna uh, is Kees van Dijk gekomen... Die is nog even voorzitter geweest van Sappoordmeer ja. en uh, daarna is het uh, SV Zandvoort geworden. Ja, S SV Zandvoort. overgegaan naar een zaterdagclub. Hè. Ja, ja, ja. Heb jij nog veel, uh, uh, zeg maar, uh, uh, zie je nog veel mensen uit de judobond of uit de judo wereld?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 Hans, als ik mag zeggen we hadden heel veel oude leraren we hadden Jaap Nouland en Wim Boersma en Anton de Horst en Munchen, maar die zijn allemaal overleden. Ja, ik ben ja, de enige ja. die nog over is gebleven. Ja, als je 92, 92 jaar. Ja. Als, ja. als je 92 bent dan en toen, vallen er een hoop mensen om je heen weg natuurlijk.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 Uh, en ik wens je nog uh, nou, zeker acht jaar, want dan ben je honderd. Dat zou wel leuk zijn, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja daar gaan we voor. Hè. Ja, zo is dat. En bedankt voor je nou. tijd. Uh, dank nou je ja, Jij bedankt voor de, voor de uitnodiging. En ook fijne pauze. Oké, okay, dank En dankjewel. iedereen, hartelijke groeten. Oké, okay, ja, tot ziens. En als de loommannen er zijn, doen ze nog de groeten ja, van. Ja, ja er ik er zit hier hoor. Ja, hij zit er nog in. Oké, oké. Zeker bedankt. Uh, oké, okay, jongen. Oké, okay, ja. uh, goed. Uh, ja, het is bijna het einde van het programma. Dankjewel, je wel, Willem.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 Het was uh, spannend, hè, met al een nieuwe apparatuur, Maar dat uh, zijn we ook weer allemaal uitgekomen. En de muziek was ook van Pim. En ik wens iedereen heel veel succes met het eierenzoeken. En natuurlijk een heel eierenzoek. mooi tentoonstelling. Komt allemaal. Ja, komt allemaal. He, tot 11 juni. Uh, beroemd Zandvoort in het Zandvoort Museum. Het is echt de moeite waard. Ja, En ik uh, dank nogmaals uh, iedereen van het Zandvoort Museum... Uh, uh, Hele Jansen met het team voor de warme ontvangst. En, en de gastvrijheid. En de gastvrijheid. Nou, oh, dan, we gaan eruit met een muziekje nog. Uh, welke gaan we doen, uh, Pim? Uh, you've got a friend of Carol King. Carol oh, King. Uh, oké. you've got, got a King, friend. Zeg, ja, ja, dat is hartstikke leuk. Prima. Nou, fijn paasweekend allemaal. En tot volgende week. Oké. Okay. Bye bye.